Freddy van met het NOS Journaal. Het Iraakse leger is bij de stad Tikrit een offensief begonnen tegen de jihadstrijders van Islamitische Staat. Verschillende media melden dat het leger met grondtroepen en gevechtshelikopters probeert om IS uit de straten van Tikrit te verdrijven. Iedere pogingen om de stad te heroveren zijn mislukt. De Iraakse troepen vallen nu vanuit het zuiden aan. Ze zijn volgens de legerleiding opgehouden door landmijnen en bermbommen. De afgelopen week is er meer militaire activiteit geweest... bij de grens tussen Rusland en Oekraïne, dat zegt de OVSE. Er zijn helikopters gezien die boven het grensgebied vliegen... en er gingen militairen de grens over. De OVSE benadrukt dat de waarnemers maar zicht hebben op twee grensovergangen... en die zijn in handen van pro-Russische separatisten. De handelsoorlog met Rusland kost Nederlandse bedrijven minstens 300 miljoen euro. Dat heeft het CBS uitgerekend. Vooral de landbouw en de voedingsindustrie worden geraakt, maar ook de transportsector krijgt klappen. Met de export zijn in Nederland 5000 banen verbonden, waarvan de helft in de landbouw en de voedingsindustrie. Rusland bereidt nieuwe sancties voor mocht het Westen met meer strafmaatregelen komen. Dat heeft president Poetins woordvoerder Peskov gezegd. Als onze partners doorgaan met deze niet constructieve en destructieve praktijk... zullen we aanvullende maatregelen treffen, zei Peskov. Hij liet in het midden wat dat dan zou zijn. De Russische krant Vedomosti schrijft dat Rusland een invoerverbod voor auto's uit westerse landen overweegt. En het is de afgelopen 30 jaar in augustus maar één keer kouder geweest dan nu. De afgelopen dagen was het smiddags in de beeld 17 graden. Normaal is het rond deze tijd 22 of 23 graden. Sinds 1980 was het alleen in 2006 kouder. Toen werd het op 11 augustus nog geen 16 graden. Nu is het dus net 16 graden.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 Welkom, luisteraars, op deze 19e augustus, dus Herenjaar 2014. Waar ik weer gezellig met Dolly Tempierik. Dolly, goedemiddag. Goedemiddag, Charles, en goedemiddag, luisteraars. Ja, precies. Uh, weer een gezellig programma gaan maken tot twee uur vanmiddag, maar liefst, Dolly. We moeten er weer Ja, ja maar ik, ik ben zo blij dat we lekker binnen zitten met het programma Gezellig Maken. <laughs> ja. Het lijkt verdorie wel 19 oktober, vindt u ook niet? Ja, ik zeg, ja. Ik, ik zeg net tegen jou, laten we, laten we gewoon lekker in de branding gaan zitten. Want het, dat zeewater is volgens mij warmer als buiten. Ik ben er net uit, <laughs> uit de branding. <laughs> Oké, okay. hey, ja. we, we gaan uh, gewoon even gezellig beginnen met een lekker stukje muziek. Dit is uh, Barry Manilow in The Association. Uh, uh, heeft dat eerder op de plaat uh, gezet. Cheris en Windy. Cherish the word I use to describe All the feeling that I have hiding here for you inside You don't know how many times I've wished that I had told you You don't know how many times I've wished that I could hold you You don't know how many times I've wished that I could mold you into someone Cherish me as much as I cherish you. Just the right sound that could make you hear, make you see that you are driving me out of my mind. Ship the sound Met uh, hartelijke dank aan Barry Manilow, want die hoorde nu. En uh, het nummer is natuurlijk bekend geworden van die associations. Wel Wendy als Cherish the Love. Ja, luisteraars en de mensen die al eerder uh, zijn afgestemd op Radio Zandvoort, al vroeg in de morgen misschien, die hebben een tijdje een stilte gehoord. En het kan zomaar gebeuren natuurlijk dat er een storing ontstaat. Mario uh, van Zandvoort, die normaal uh, heerlijke oude Nederlandstalige muziek uh, tegenwoordig brengt, heeft dat ongetwijfeld ook goed aan, uh, aan de zender doorgestuurd. Maar op de een of andere manier is het fout gegaan en er uh, viel er een stilte. Dankzij collega Rob Harms had u het vorige uur, het grootste gedeelte van het vorige uur, toch uh, lekkere muziek. Daar hebben we van genoten. Evenals wij doen van,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 Altijd klaar voor het gappen van een koek. Een ruit kapot, dat was een schot van Shaggy van de hoek. Hij stal voor. Als hij wiens hart van goud was, dat was Shaki van de Hoek. Ik denk nog vaak aan kleine Sjaak, groot in het kattenkwart. Vlug als kwik, de held de sprik van de piek.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 dat was een schot van Sharky van der Hoek. Connie van der Bos, helaas ons ontvallen. Shaki van de Hoek, grote hit van haar natuurlijk. Net zoals de Noorderzon schenen, al die mooie nummers, die heb ik vorige keer, volgens mij heb ik die vorige week gedraaid. Nou. Dubbel op met Conny van der Bos, dus. En. Uh... je, ja, ik die radio wat zacht, Pokken, Harry. Ja, oom Joop, rustig nou verdorie. Nou, Ome Joop, is natuurlijk kwaad dat de zomer een beetje voorbij het raak is, mensen. Wat dan weer, hè? je moet dat natte grijpen. Ik niks zo, hoor, zo. Je hebt er maandenlang naar uitgekeken.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 Verkeer is heel die zomer al die lang voorbij. Herfst verkleurt weer langzaam alle bomen.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 Twee is heel die zomer alweer lang voorbij. De auto-hit van Gerard Cox. Het is weer voorbij die mooie zomer. Nou, het is inderdaad uh, voorbij die mooie zomer, Dolly. Ja, zo voelt het wel. Verdor maar ja, je weet toch nooit wat september gaat brengen, hoor. Want dat kan ook nog wel eens heel lekker worden. Is oh, jij bent heel erg uh, optimistisch. Ik ben altijd optimistisch. Nou, ik kan je vertellen, ik kan ja. je vertellen dat het voor mij sowieso uh, uh, goed dreigt te worden. Want, want, want? Verdeld. Want volgende week uh, dan uh, zit ik lekker op Gran Canaria. Oh! Ja, ik wel. Oh, wat gemeen. Ik wel, ja. Nou, doe je goed hoor, jongen. Lekker. Ja, toch? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, traditionele plaatje, Playa al Engels. We kennen het, hè? Nou, ik niet. Jij niet? Nou, ik heb er wel eens van gehoord, maar ik ben er nog nooit geweest. Ben jij nog nooit bij de Nee, nee. Ik denk, kijk, misschien nodig je me een keer uit om met je mee te gaan. Maar dat zit er niet in, hè? Je laat mij hier achter om het programma te doen, natuurlijk. Zeg maar jij, want uh, jij ja, was in Griekenland, toch? Ik ben in Griekenland geweest dit jaar, ja. Nou ja, daar ben, daar ben ik dan weer niet geweest. Dus... Nee, dat is ook weer zo, ja. Dat is ook weer zo. Nou, ja. uh, jij, hebt rest van, <laughs> jij hebt de rest van ons geld erheen gebracht. <laughs> Meteen waar mijn baby van houdt, hè? Van, van de liefde. My baby loves love. En dat waren de White Plains luisteraars. En de White Plains die zijn ooit beroemd geworden met een nummer van When You Are a King. Als je een koning bent. Nou, misschien dat ik die straks in twee uur nog wel even voor je draaien. Ik heb hem al eerder gedraaid trouwens, hoor. Dus het is, eh, het is niet voor het eerst. You in knocking on your door. If you see somebody crawling. We'll Ook een grote fan van Ben. Jij ook, Dolly, van de carpenters? De carpenters, ja. Dat, ik, ik was natuurlijk heel jong hè, met de carpenters toen. Maar, ik, maar je ik bent toch nog wel, hartstikke ik... jong? Wat krijgen we nou toch? Wat zeg je nou? Je, je bent dan nog hartstikke jong? Wat krijgen we nou toch? Ja, maar goed, ja. we hebben het nou natuurlijk over een paar jaartjes terug... Hè, dat de carpenters uh, helemaal in waren. Ik kan me sommige nummers nog wel goed herinneren. Hè, en ik ja. weet nog... Dat ik altijd heel hard aan het meezingen ben. Zal ik nou weer meezingen, Shadow? Nou, dat lijkt, me heel, dat lijkt me heel gezellig. Ik hoop de luisteraars thuis ook. Ga er lekker voor zitten. Zet je, zet, zet je beker melk maar even neer, zou ik zeggen. Ja, ja, ja. Neem een broodje kurket. Ja. En, en luister gezellig even naar Dooi. <lacht> Kom komt hoor, let op. Dat had u niet verwacht van daaruit. Every time you are near. Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky? Every time. Do you? ZFM Zandvoort, wetenswaardigheden uit de regio. Ja, goedemiddag luisteraars. Hier volgt het regionale nieuws van 19 augustus 2014. Vanaf gisteren rijden er herkenbare buurtauto's stop woningbraken, woninginbraken... met daarin preventieteams door meerdere wijken van Zandvoort. De teams gaan aan de deur in gesprek met bewoners... en geven gratis voorlichting over het beter beveiligen van hun woning. Burgemeester Niek Meijer ging gisteren mee tijdens het eerste bezoek... bij Leida en Klaas Koper. De teams bezoeken tot het eind van het jaar drie keer, drie dagen wijken... waar veel wordt ingebroken. De straten zijn geselecteerd aan de hand van politiegegevens. Alle bewoners hebben eerst een brief aan de gemeente ontvangen... om aan te kondigen dat men een bezoek kan verwachten. Voor de uitvoering van het project wordt preventieadviseurs van... ISA Security ingezet. Daar gaan zij aan de deur in gesprek met bewoners... en geven gratis voorlichting over het beter beveiligen van hun woning... woning sorry. en wat ze nog meer kunnen doen om de kans op een inbraak te verkleinen. De preventieadviseurs geven ook uitleg... over hoe mensen verdachte situaties kunnen herkennen en melden. De preventieadviseurs zijn herkenbaar aan hun rode hesjes... met het speciale logo's... En ze hebben een opdrachtbrief van de burgemeester bij zich. En voor alle duidelijkheid, het is niet de bedoeling... dat de preventieadviseurs de woning ingaan en ze verkopen geen producten. Samenwerken met gemeente Haarlem binnen het sociaal domein... vraagt een investering op het gebied van ICT. Aan de raad van de gemeente wordt vanavond in de vergadering... een krediet gevraagd van 3 ton... Ook is er onderzoek gedaan naar de beste samenwerkingsvorm op het terrein van uitvoering sociale zaken en wet maatschappelijke ondersteuning tussen Zandvoort en Haarlem. De Raad wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel. Verder staan er een aantal verordeningen op de agenda, waaronder de Brandbeveiligingsverordening 2014. Het contract is nog niet getekend, maar het ziet er naar uit dat Nederland in 2015 op het Eurovisie Songfestival in Wenen wordt vertegenwoordigd door een zandvoorter. Volgens de Telegraaf heeft de troszanger Alain Clark gestrikt of heeft de troszanger Alain Clark gestrikt voor het Liedjesfestijn dat volgend jaar in Wenen plaats heeft. De omroep avo -TROS bevestigt dat Alain Clark in de race is... om in 2015 namens Nederland naar het Eurovisie Songfestival in Wenen te gaan. Een woordvoerster van de omroep zegt dat het nog niet zeker is dat de zand te gaat... omdat er meer kandidaten zijn. En wie zich wil aanmelden kan dat nog steeds doen. Het is nog niet duidelijk wanneer de definitieve afvaardiging wordt bekendgemaakt... maar dat zal volgens de omroep niet lang meer duren. Menig vogelaar verkeert al enkele dagen in extase... omdat er in een vijver in Overveen een kwak is gesignaleerd. Het dier, een soort reiger, is in onze contraille doorgaans een bijzondere verschijning. En uit de meldingen op waarneming.nl blijkt... dat deze kwak zich al een week ophoudt in en rond een vijver. De KNRM Zandvoort, die heldinnen en helden in de stoere oranje boten... zoekt medewerkers. Ben je geïnteresseerd, dan vaar je mee met de ruige mannen van de zee... op het moment dat er een man overboord is in de Zandvoortse wateren. Je bedient de marifoon of tuurt op de radar... en zorgt dat je de mannen naar de juiste plek loodst. Een paar kleine voorwaarden zijn... dat je binnen tien minuten nadat je pieper afgaat in de boot moet kunnen zijn. Je bent maximaal 45 jaar en fysiek in een prima conditie. En je bent ook niet bang dat je haar nat wordt. Voldoe je aan deze beschrijving, dan heb je geen keus... dus meld je aan bij de helden in Zandvoort. Een voorlichter van de hersenstichting geeft morgen tips over gezonde hersenen... en gaat in op wat we weten over hersenen en slaap... hersenen en bewegen hersenen en voeding en overtraining van de hersenen. Alle vierde onderwerpen zullen worden toegelicht... vanuit de stand van zaken betreffende het hersenonderzoek. U kunt hieraan deelnemen morgen, dus woensdag 20 augustus... in de bibliotheek aan het louis -David Carré. En het begint om 10 uur tot half 12 en de toegang kost 5 euro. Vele mensen vroegen zich gisteravond af waarom er een legerhelikopter boven Zandvoort vloog. Chris Schotanus wist het antwoord en berichtte op Facebook dat de Chinook-helikopter in het kader van een militaire oefening een jeep, jeep kwam oppikken in de bocht op het circuit. En dan was dit het regionale nieuws. Kunt u nu luisteren naar het weerbericht voor Zandvoort. Wat gaat het worden mensen? Vandaag staat opnieuw in het teken van soms felle buien met kans op onweer. Nu en dan schijnt ook de zon en dan vooral in de loop van de middag. De temperatuur komt uit op maximaal 16 tot 17 graden. De wind waait uit westelijke richting en is matig aan zee vrij krachtig tot krachtig. Vanavond neemt de wind af. In de nacht en woensdagochtend neemt de buienactiviteit weer toe. De temperatuur zakt naar 9 tot 10 graden. En woensdag kunnen we eveneens enkele buien verwachten... maar later op de dag wordt het geleidelijk wat droger. Met maximaal 17 graden blijft het koel en waait er een matige westenwind. Nothing's quite as pretty As Mary in the morning When through a sleepy haze I see her lying there Soft as the rain That falls on summer flowers Warm as the sunlight Shining on her golden hair When I wake And see her there so close beside me I want to take her in my arms The ache is there so deep inside me And nothing's quite as pretty As Mary in the morning Chasing a rainbow In her dream so far away And when she turns to touch it I kiss her face so softly And my Mary wakes To love another day My Mary's there in sunny days or stormy weather. She doesn't care, cause right or wrong, the love we share, we share together. And nothing's quite as pretty. Mary in the evening Kissed by the shades of night And starlight on her hair And as we walk I hold her close beside me All our tomorrows For a lifetime we will share Nothing's quite as pretty as Mary in the morning. Nothing's quite as pretty as Mary in the morning. Ja, dat was uh, niemand minder dan Glenn Gamble met Mary in the morning, maar daar heeft hij helemaal niet uh, helemaal gelijk in, want uh, nothing is as pretty as Dolly in the morning hoor. Dat is moet ik toch eventjes, <lacht> <totstuk> moet ik toch even zeggen. Oh, Luister. <laughs> Ik zal je eerst een, een, een selfie sturen. <lacht> dan kom je er wel op terug. Is het zo erg, dol? Een ochtendselfie. Oh, jee. Ah, ik weet het niet, Sal, wel. Ik weet het niet. Wat zo leuk is om te melden... dat er helemaal vanuit Spanje weer met ons uh, wordt meegeluisterd... via het internet. Want u nou. kunt het natuurlijk op www.zfmantwoord.nl en dan de, de livestream kunt u het allemaal op internet ook volgen... waar u ook op de wereld verblijft... als u maar een goede computer hebt met, met geluid natuurlijk... Dan kan dat allemaal. Ja, dat uh, kunt u ons zien en horen. En daarom draai ik voor uh, Marius, maar eigenlijk speciaal voor zijn vriendin Lidwin, het volgende nummer. Als hij, als hij starten wil, hoor. Ik moet, ik moet eventjes proberen of je starten wil. Hij wordt wil. wat ouder, hè, die man. Hè? He. Hoe heet het? Hij heeft wat startproblemen. Hij heeft wat startproblemen, ja. Sorry. Nee, maar het gaat helemaal goed komen. Het gaat Duurlijk. helemaal goed komen. Die computer is een beetje traag. Daar komt het gewoon allemaal door. Nou, zijn wij blij dat jij niet in Spanje zit dan? hè? Ja? hoor. <laughs> nou, dat duurt nog slechts een week. Dus dan gaat het helemaal los. Ja, ja, nou, ja, eens even ja. kijken hoor. Ja, ik, ik, even door. ik zie nou. het, ik zie een zandlopertje. Het wil niet helemaal lukken hè? Nee, nou, maar goed, maar nou wel. Nou, komt hij? Voor Lidwin. Frank Duval met uh, Angel oh. of Mine. Gang doe wel was dat met Angel of Might. Het is kwart voor één. En als we een klein beetje geluk hebben... Uh, nou ja, geluk. En dat hebben we. Dat, dat hebben we, ja. Nou ja, ik bedoel eigenlijk geluk voor degene die het verzoekje doet, natuurlijk. Of ja. die de oproep doet. Dan, uh, dan uh, komt dat allemaal goed voor iemand die in Zandvoort is en uh, iets kwijt is. Of uh, gewoon een, uh, een oproep wil doen aan een vriend of bekende. Of, nou, het maakt allemaal, leg, jij, leg jij het maar uit, Dolly, want dat kan jij veel beter dan dus ik. Kom op. Hoezo? Nou, je zei het toch goed. <laughs> He? Ben je op zoek naar iets of iemand of. Uh... Is er iets wat je aan wil bieden? Dat kan natuurlijk ook. Dat u daarvoor een oproepje wil plaatsen als u een nieuwe eigenaar zoekt voor een of ander voorwerp dat u nog in huis heeft. En uh, mocht u datgene wat u graag uh, of wat u zoekt, niet gevonden krijgen via de gangbare weg, dan bieden wij ons aan om namens u een oproep te plaatsen aan onze luisteraars. En uh, ja, we hadden het net van uh, net over. Dat de, of, of het gelukkig was dat we een, een oproep hadden. Maar deze oproep is niet zo heel leuk voor de mensen waar het om gaat. Want uh, ze zij zijn spullen kwijt, maar die zijn ze kwijtgeraakt... doordat ze bestolen zijn. En dat is natuurlijk niet prettig. Dat is heel naar. Het gaat hier om uh, Marcel Paap. Marcel die is uh, zondagmorgen beroofd. Nou, niet zelf, maar uit zijn auto hebben D Duitse toeristen een golftas ontvreemd, een volle golftas. En nu zijn de meeste uh, voorwerpen uit die tas, die zijn wel terug... maar er ontbreekt nog steeds het een en ander. Dus we hopen er eigenlijk op dat, er, dat ze dat weg hebben gegooid... en dat iemand dat terugvindt. Maar nou, hoe weten ze dat dat Duitse toeristen waren? Hoor? Ze zijn aangehouden door oh, de politie. Okay. En uh, zij hadden inderdaad de spullen bij zich... maar ze hadden niet alles meer bij zich... Dus uh, namens Marcel en zijn vriendin Cynthia... wil ik graag een oproep doen aan de mensen die toch iets hebben gevonden... Wat, wat, uh, wat erop lijkt, wat ik nu ga zeggen. En wat dus inderdaad bij de golftas hoort, dat het weer compleet is. Het gaat om twee drijvers en een karretje van de, van de golftas. En waarschijnlijk zijn die dus ergens zo op de Valenepweg en tussen de Van Spijkstraat en, en Centerparks... Uh, misschien ergens in de duin of de bosjes of in een steegje gegooid... of misschien zelfs wel in een tuintje. Dus mocht u nu luisteren en denken van... hé, hey, wacht eens even, ik heb zoiets zien liggen... dan kunt u dat bij de politie melden. Dat is een mogelijkheid. Ik ga straks op Zandvoort Lunch de oproep plaatsen. Dus ook via Zandvoort Lunch kunt u dan reageren. En dan uh, zoekt u dat op op www.facebook.com. Uh, slash Zandvoort luncht. Maar ja, mocht u geen internet hebben... dan kunt u natuurlijk altijd even contact opnemen met de politie... via nummer 09008844. En dan zouden Marcel en Cynthia heel blij zijn... als ze hun setje weer compleet hebben. Nou, Dol, helemaal weer goed van jou, dat je dat allemaal zo even kenbaar maakt. Want, ja, spullen kwijtraken en dan nog op zo'n manier, dus wel erg vervelend. Ja, dat is natuurlijk walgelijk. En dan ook He? nog Duitse toeristen, kom op nou, ja, Deutse Leute, Deutse Leute. Ik wil mal een Simaalijn ja. ja, in onze Schoenesdorf. Uh, uh, is ja. vergeven, is dat verzaaien? Is dat vergeven? Ja, ja. Ja, ja. ja. Nou, Entschuldigung. En children, ze zeggen, ja. Hè? Ja, dat moeten nou ze wel ja, zeggen. We vergeven het ze. En, en ja, al die andere Duitse toeristen, natuurlijk. Die, uh, die, die, die zijn allemaal te goede trouwen. En die, en die luisteren misschien wel mee naar Radio Zandvoort. Die hebben misschien wel zo'n ghetto-blaster op hun schouder. Ja, ja, ja. ja. En, daarom, en daarom voor al die Duitsers ga ik gewoon een, een liedje uh, uh, draaien... wat een beetje met vergeving te maken heeft. Goodbye my love. Maar dat is de Engelse vertaling van goodbye my love van de searches. Ik kreeg hem eigenlijk aangeboden van Marius van Buringen... die meeluistert. Uh, Marius, ik, ik schrijf hem even door aan onze Duitse vrienden. Nou... Duitse toeristen was dit uh, Verzei My love van de Searchers. Dit uh, zijn de Bee Gees. En u luistert nog steeds naar ZFM Zandvoort, luisteraars. Tot uh, twee uur vanmiddag heerlijke muziek afgewisseld door Niels... En uh, zomaar een oproepje. Uh, en al wat niet meer zei, Gezellig hoor. Het moet voor Barry Gibb toch wel een enorme klap zijn geweest toen twee van zijn broers het leven lieten. Eén BG nog slechts over, maar uh, ja, die, dat drietal en uh, vroeger met, met z'n vieren, met Andy Gibb erbij, hebben toch uh, voor ons gezorgd dat er heel wat hits uh, de wereld over gingen. En altijd nog heerlijk om naar te luisteren, muziek van de BGs. Geldt ook trouwens voor muziek van uh, nog iemand die is overleden, ja... Alle 13 goed dood zou ik maar zeggen. Uh, Jerry Rafferty. Uh, Jerry Rafferty is natuurlijk de, de zanger van Steelers Wheel. Zeg jij dat iets, hoor, of zeg je van nou... Ja, dat stond op mijn uh, eerste LP die ik ooit kocht, ja. Oké. Okay. En, ja. en wat, uh, wat voor nummers uh, staan jou dan bij? Ja, dat weet ik niet meer, joh. Dat is zo lang geleden. Oh. <laughs> wat erg, nou, misschien, misschien deze ja. wel. Wij trekken even van stad naar stad, city to city. Van City to City, Jerry Rafferty. Sluiten we het uur, eerste uur af, dol. Ja, ja, ja even naar het, uh, re, het, het regionaal, moet je mij nou horen. Ja, naar het, het, het, het gewone nieuws luisteren. Ja, ja, gewone nieuws. Ja. Het nationale nieuws. Het nat juist, dankjewel, dat woord <laughs> zocht ik. Ja, <laughs> tot straks allemaal. Tot straks.